Het archief in Amsterdam heeft documenten uit het archief gestolen. De man nam 17e en 18e eeuwse gedichten mee en verkocht ze aan antiquariaten. De gedichten zijn een paar duizend euro waard. De diefstal werd ontdekt toen de gedichten op de website van een antiquariaat verschenen. Het archief heeft de gedichten inmiddels terug. De diefstal was in 2009, maar burgemeester van der Laan ligt er nu pas de gemeenteraad in. De man is ontslagen en werd later veroordeeld tot een taakstraf. Het stadsarchief is bang dat hij nog meer heeft gestolen. Het weer, bewolkt en van het westen uit regen, tot een graad of 8. Dit was het NOS-journaal. BeachNet. Het computer- en internetcentrum van in de Straat bestaat nu al meer dan vijf jaar en heeft haar diensten flink uitgebreid. BeachNet. Daar kun je terecht voor al je computerproblemen, alle hardware en accessoires.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 Plus.zandvoort.nl. Oké, okay, plus.zandvoort.nl. Ja, ja. Daar kunnen ze alle informatie ja, vinden. Ja, klopt.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 I know, but I wanna go home. I got to go home. Let me go home. I'm just too far from where you are. I wanna come home.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 kan dat met alle leeftijden nog? Nou, ik denk met alle leeftijden. Ja. Waar ik zelf zat was uh, meer volwassen. Ja. Wat hoe oud dus echt, echt 18. 18 uh, ik ben zelf 26. Ja. Dus um, toen ik erop zat, ik was 23. Dus dat is mm -hmm. al drie jaar geleden zo. Dus het was echt 18 plus. Ja, waar dus ik dat zat. Is toch ook ja. voor andere leeftijden. Ja, ja, ja verschillende okay. leeftijden. Ja. ja. Maar, maar waar ik zat was ook helemaal was nog nieuw. Mm.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 Ook mogen ze niet met meer dan drie man tegelijk de straat op in de Amsterdamse binnenstad. Volgens burgemeester van der Laan zijn deze tien supporters zogenoemde kolonels. Ze gooien meestal niet zelf met stenen, maar zetten anderen ertoe aan. De maatregel geldt in eerste instantie voor drie maanden. Huurders die te veel verdienen krijgen voorlopig geen extra huurverhoging. Het zogenoemde scheefwonen kan nog niet worden aangepakt. Het kabinet wilde het scheefwonen onaantrekkelijk maken... door de huren elk jaar met 5% te verhogen bovenop de inflatie...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 Afgelopen jaar werd de grens van 10.000 verkochte toestellen gepasseerd. De nationale ombudsman en twee gemeentelijke ombudsmannen gaan onderzoeken hoe de politie preventief fouilleert...